Jelle Visser met het NOS-journaal. Schiphol moet kunnen doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar. Dat zijn er 40.000 meer dan nu is toegestaan. Dat staat in het concept-milieueffectrapport over Schiphol. Tot 2020 is Schiphol gebonden aan een maximum van 500.000 vliegbewegingen. Die grens is nu al bereikt. Voor de periode na 2020 moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. En daarbij is het Milieueffectrapport leidend. Volgens de onderzoekers worden vliegtuigen steeds stiller. Uiteindelijk moet het kabinet besluiten of het advies wordt overgenomen. Gebrekkig overheidstoezicht op medische implantaten... brengt veel mensenlevens in gevaar. Dat melden televisieprogramma Radar en Dagblad Trouw... na internationaal onderzoek. In de afgelopen tien jaar zouden 1,7 miljoen letselgevallen... en 83.000 doden kunnen worden gekoppeld aan medische hulpmiddelen... die als veilig op de markt zijn gebracht. Meer dan 250 onderzoeksjournalisten uit 36 landen deden op verzoek van radar en trouw onderzoek naar implantaten. Zoals pacemakers, protheses en borstimplantaten. Daaruit blijkt dat de eisen aan implantaten laag zijn en ernstige bijwerkingen vaak onopgemerkt blijven. Zuid-Italië is opnieuw getroffen door noodweer. Een tornado raasde over de stad Crotone en veroorzaakte veel beschadigingen. Net onder Rome veroorzaakte zware regenval een enorm zinkgat. Een auto belandde erin, maar niemand raakte gewond. Italië kampt de laatste tijd vaker met extreem weer. En dan voetbal. VVV-speler Patrick Joosten... heeft vanavond zijn elftal in een hectische slotfase... een gelijkspel bezorgd tegen AZ. De Limburgers kwamen terug van een 2-0 achterstand. Scheidsrechter Jeroen Manschot dacht eerst aan buitenspel... maar de VAR maakte duidelijk dat het toch echt een goal was. VVV AZ eindigde daardoor in 2-2. Eerder vanmiddag werd er ook gespeeld. Willem II Vitesse eindigde in 1-3. Feyenoord FC Groningen 1-0. En FC Utrecht verpletterde de Graafschap met 5-0.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 En dat was hem dan, die prachtige negende symfonie van Anton Bruckner die we vandaag in zijn geheel lieten horen. Voor het nieuws hoorde u deel 1 en 2 en een deel van deel 3. En na het nieuws hebben we deel 3 opnieuw opgestart... om u vooral te laten genieten van de complete symfonie. Het eerste deel, dat heet Feierlich Maestoso. Het tweede deel heette Scherzo. En het derde deel heet Adagio. Het werd uitgevoerd door het London Symphonic Orchestra. En dat stond onder leiding van onze Nederlandse dirigent Bernard Heiting. Over het algemeen toch wel gezien als de grootste Bruckner-vertolker ter wereld. Ook met het concertgebouworkest stond hij toch wel bekend als de eh, Bruckner-vertolker. Verder nu met iets heel anders. Eh, we gaan van het toch wel zware. Uh, Bruckner geweld over naar het wat lichtere Mozartwerk. En van Mozart heb ik een uh, prachtig stuk uitgezocht. Namelijk het concerto in G majeur voor fluit en orkest. Allegro maestoso is het eerste deel. Het, adag het adagio ma non troppo is het uh, tweede deel. Rondo is het derde deel van dit leuke concert. Het wordt uitgevoerd door een Hongaars orkest. En de fluitist, de solo fluitist is Jean-Pierre Rampal. Dat was het Concert voor Fluit en Orkest in G-majeur van de heer Wolfgang Amadeus Mozart. Uitgevoerd dus door Jean-Pierre Rampal. met een Hongaars orkest onder leiding van Clody Arimani. De tijd uh, zit er alweer op, het gaat snel als je pret hebt, zeggen ze dan altijd. En het volgende stuk, uh, het laatste stuk van vanavond, kan ik helaas niet helemaal draaien... maar ik beloof u dat uh, wij dat bij een volgende gelegenheid uh, ruimschoots goed zullen maken. Ja, klassieke stukken zijn vaak lang en de stukjes van twee, drie minuten zijn er niet zoveel. Maar u gaat het wel herkennen. Het is een, gebaseerd op een heel bekend thema. En de componist van dit werk is Peter van Anrooy. Voor de rest heb ik er eens even niets over. Alle volgende informatie hoort u een volgende keer. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.